We nu aandacht voor de vierde serie Luisterspelen over de ruimtevaart. Sprong in het heelal. Keer van Mars, Een spel in vier delen, geschreven door Charles Chilton en vertaald door Guy Sveets. Adviezen Leon Povel, regie Winfried Povel. Deel 4. Verbannen. We spendeerden zes lange triboziaanse maanden aan het herstellen van de pionier. Tot deze weer volledig functioneerde. Het laatste wat we ervan gezien hebben... is dat hij rechtop stond in de woestijn op een nieuw lanceerplatform... lijkend op een kolossale historische obelisk. De volgende dag, nadat we onze persoonlijke bezittingen verzameld hadden... werden we voorzien van extra warme kleding... en naar de archeologische stad vervoerd... aan de voet van het Kempa Padinegebergte. En daar werkten we dan aan het opgraven van het zeer schaarse historische verleden van Tribos. We werkten de hele dag door en waren net op tijd thuis voor de duisternis inviel... en de bitterkoude nacht ons verslomd. Gelukkig waren onze huizen comfortabel en warm. We gingen s'avonds niet naar buiten, hoewel dat in een enkel geval niet vermeden kon worden... Ik denk dat we op deze wijze wel een jaar of langer geleefd hebben. Zonder onderbreking van onze dagelijkse routine. Tot aan een bepaalde koude nacht. Oh, jongens, wat een kou, zeg. Hallo, Jimmy. Is Jeff al terug? Nee, allemaal nog niet. Oh, nou, dan mogen ze wel opschieten. De zon is al bijna onder en het is nog ijskoud. Nog nieuws van ja? Nee, helemaal niets. Ze is al twee dagen te laat. Het zal toch wel goed met haar gaan? Ik bedoel, ze kunnen het er toch niet vasthouden in Talia Dat ze daarom nog niet terug is? Nou, ze had gezegd dat we ons geen zorgen moesten maken als ze deze keer laat terug zou zijn. Ik kan er niks aan doen dat ik me zorgen maak. Het zal wel het effect wezen van het leven op de Noordpool. We zijn niet eens in de buurt van de Noordpool, Jimmy. Ik heb ontdekt dat we ons op 48 graden breedte ten noorden van de Evena bevinden... Overdag kan ik dat wel geloven, ja. Ik ben zo wat verbrand vanmiddag. Wees maar voorzichtig. Je bent niet in Brighton Beach. Je kunt jezelf behoorlijk letsel toebrengen. Oh, het was maar een paar minuten, hoor. Hé, hey. hallo. Hé, hey, dag, meets. Okay. Hoi, meets. Nou, jongen, fijne dag gehad. Ja, dank je, dokter. En jullie? Nou, ik heb een paar interessante vondsten gedaan. Zo, eh, uh, wat dan? Stukjes aardewerk. Ah, Twee stukjes, gelukkig. met figuren aan beide kanten. Ja, het leek wel Romeins. Zo. heb je ze niet ingeleverd? Dat kan problemen geven. Ja. Nou, ik heb er één ingeleverd en dacht... ik bewaar die andere om zelf te bestuderen. Ik kan het toch altijd nog later inleveren? Ze hoeven nooit te weten dat ik het geleend heb. Wat zei de archeologisch conservator ervan? Hij was, was blij. Mag ik ook Zo? eens kijken, Dok? Huh? Ja, nee, natuurlijk, Jimmy. Het zit in mijn tas daar. Oh, ja, oké. Okay. Mitch, hij werd opeens ongebruikelijk vriendelijk. <laughs> ja, dat wel, ja. Ja, die, hij vertelde me over, over de geschiedenis van deze planeet. Oh. Hij denkt dat er duizenden jaren geleden genoeg water was... letterlijk oceanenvol. En daar is overtuigend bewijs van. De diepe, brede valleien die we vanuit de ruimte zagen... zijn de oude zeebeddingen. De meren zijn alles wat er nog van over is. Maar wat is er dan precies gebeurd? Nou, ze hebben een, een, ja, een fantastische theorie. Dat de planeet in brand is gevlogen. Huh? Hoe, hoe kan zoiets dan gebeuren? Pff, ik heb geen idee. Hij trouwens ook niet. Huh? Maar er is in ieder geval iets gebeurd. Huh? Het oppervlak van Tripos was zo ernstig verschroeid... Dat ieder levend wezen verwoest werd, behalve op een paar kleine stukjes grond na. Dan en om te kunnen overleven, moest het leven op die plaatsen zich onder de grond terugtrekken. En dat betekende dus de mensen. Nou, dat klinkt angstaanjagend. Tamelijk ja. Huh? Ja, en dat is nog niet alles. Oh. Blijkbaar verschoven de hoek waarin de planeet omwendelde naar een vrijwel recht opstaande positie. En de snelheid waarmee de planeet om zijn as draaide... vertraagde drie of vier keer. Het resultaat daarvan was dat de atmosfeer opwarmde... en het water en de lucht begon te verdampen... en weg te lekken in de ruimte. Dat verklaart waarom de atmosfeer buiten zo eil is? Precies. En waarom de dagen zo lang zijn. Maar hoe zit dat dan met de Talianen en hun superbeschaving? Iedere persoon hier is een directe afstammeling van een paar mensen die de catastrofe hebben overleefd. En ze hebben kunnen overleven door ondergronds te verblijven. Juist, aha, ja. En dat doen de Southerianen nog steeds. Net zoals de Talianen dat zo'n 400 jaar geleden ook deden, tot ze het eerste grote plastic beschermschild over hun stad bouwden. Dat maakte het leven aan de oppervlakte van een planeet weer mogelijk. Ik moet zeggen dat het archeologische bewijsmateriaal schijnt te wijzen op een soort brand en op een reeds lang vergeten beschaving van daarvoor. Wat zou die brand uh, veroorzaakt hebben? Ik heb geen idee, Mitch. Zie, hmm. ik heb zoiets al eens eerder gezien in een uh, Brits museum. Huh? <laughs> Ah, ja. <laughs> nou, dat zou opmerkelijk zijn als dat zo was, Jimmy. Ja. Ja. Ha. Hallo allemaal. Hey, hey. Is Cassia al terug? Nee, nog niet. Heeft ze ook niet gebeld? Nee. Ik weet zeker dat ze vandaag terug zou komen. Het is al donker, dus het is waarschijnlijker dat ze morgen terugkomt. Maar ze is nog nooit zo laat geweest. Maak je dan maar geen zorgen, Jeff. Ah, daar oh, nou, is Nou, ze. kijk eens. Hey, kijk eens. <laughs> oh, het is het koud buiten. Oh, maar zo mooi met al die sterren. Godzijdank dat je in orde bent. Je bent erg laat. Waarom ben je in het donker teruggekomen? Omdat ik nieuws heb. En moest wachten. De pionier. Ja, ja, ja, wat is daarmee? Ze gaan hem lanceren. Eindelijk? He? Oh, waarom hebben ze zo lang mee gewacht? Ze hebben het terugkeersysteem verbeterd. Ze denken dat ze het nu goed hebben. Oh, wacht, wacht even. Uh, wanneer vindt die lancering plaats? Overmorgen. Hun doel is om de pionier door middel van een sprong door de tijd... naar Netva te sturen en daarna meteen weer terug te halen. Een bemande vlucht? Nee, ze hebben al twee vaartuigen verloren. En willen er nu absoluut zeker van zijn... dat ze in staat zijn om deze terug te halen... voordat ze mensen aan boord laten. Dit is onze kans om van deze planeet weg te komen en naar huis te gaan. Precies. Maar hoe? Ja, door onszelf aan boord te smokkelen. Ze zeiden dat wanneer we de lancering simuleren die ons van Mars hierheen heeft gebracht... dat het zeer waarschijnlijk is dat de omgekeerde procedure ons weer terugbrengt. En als dat niet zo is? Dan gaan we naar de uiterste grenzen van dit zonnestelsel... hebben vrij uitzicht op Netva en keren weer terug. En dit alles in niet meer dan een triboziaanse namiddag. En als we weer terug zijn? Wat gebeurt er als we weer terug zijn? En dan worden jullie voorgoed verbannen. Ze zullen geen ongehoorzaamheid tolereren... Maar we zijn toch al verbannen, Cassiaga? Tja. Niet geheel. Dat jullie hier mogen leven en werken is een speciaal privilege. In ruil voor werk dat jullie leveren... krijgen jullie dit huis, kleding, levensmiddelen en mij... om jullie te adviseren en te begeleiden. Mm -hmm. Dat zouden jullie allemaal kwijtraken. Ja, en als we ons buiten de deur zitten, vriezen we gewoon dood. Jullie enige hoop zou zijn om jullie bij de Sauterianen aan te sluiten. Ik, ik vind dit allemaal te riskant. Helemaal naar Netva en weer terug... En dat dan allemaal om uiteindelijk overgeleverd te zijn aan een stelletje. Ja, zei het. Trollen. Ja, dat is Dat je naar huis wilt, ja. Waar gaan jullie drieën dan? Als je denkt om ongezien aan boord te kunnen komen? Ja, nou... Eh? Nou, nee, wacht nog even. Drie is niet genoeg. De bemanning van de pionier moet minimaal bestaan uit vier. Luister nou eens, dit is misschien onze enige kans... Wil je dan hier blijven? Nou, ik vind het hier niet zo onaangenaam, moet ik je zeggen. En maar... Ik begin het eigenlijk steeds aangenamer te vinden. Je bedoelt dat je Cassia niet achter wil laten. Ze kan toch met ons meegaan? Ja? Ja. Zou je dat, dat willen? Als jij dat graag wil, ga ik overal mee naartoe. <laughs> We moeten de exacte tijd van lancering te weten komen. In ja, inderdaad. Overmorgen, bij zonsopgang. Heb je al details? Het vaartuig zal via afstandsbediening worden gelanceerd. Jullie hoeven alleen maar te zorgen dat jullie aan boord zijn... als de pionier wordt gelanceerd. Uh, zijn er ook bewakers? Waarvoor? De bedoeling van het experiment is... om het vaartuig te kunnen besturen vanaf Thalia. Het is niet nodig om het vaartuig ook te zien. Het was niet de bedoeling om de lancering ook te kunnen zien... vanaf het ruimtevaartstation. Maar als er niemand in de pionier zit... hoe krijgen we dan de ladder naar beneden? We gebruiken mijn schotel. Hey. Hey. Ah, ja. We zweven ja. tot voor de ingang en klimmen aan boord. Jullie kunnen de luchtsluis toch vanaf de buitenkant openmaken? Ja, natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, dan hebben we geen probleem. Wanneer vertrek hebben? Ja, als we te vroeg aankomen, worden we misschien ontdekt. Ja, als we te laat aankomen, dan vertrekt de pionier misschien zonder ons. Hij vertrekt precies op het moment dat de zon aan de horizon verschijnt. Aha. Hoeveel tijd hebben jullie minimaal nodig om klaar te zijn? Als de pionier op afstand wordt bestuurd... dan niet meer dan de tijd die nodig is om aan boord te klimmen. Ja, ja. ja. ja. Zou mm. uh, vijf minuten genoeg zijn? Ja, zo. Ja. Prima. Dan vertrekken we hier overmorgen anderhalf uur voor zonsopgang. Ik kan de pionier net zien. Ja. Zie je iets van licht? Uh, nee. Oh, dan ga ik langzaam dalen. Hé, hey, kijk, kijk. Wat is er? Wat is er? Een hele menigte ja. mensen, daar. Huh? Ja. ja, ik oh, zie ze. Oh. Zo de Rianne die ons succes komen wensen? <laughs> dat ja. zeiden ze al. Wat bedoel je met dat zeiden ze al? Oh, daar heb ik over gedroomd. Oh? Het ziet er best wel angstaanjagend uit eigenlijk. Ze komen hun ongenoegen tegenover de Talianen kenbaar maken. Ah. Ze moeten weten dat de lancering vandaag plaatsvindt. Anders zouden ze hier niet zijn. Dat klopt. Maar wat als ze weer met stenen beginnen te gooien? De afdeling ruimtevaart zal dat dan snel weten. Nou, en dan? Dan sturen ze een schotel om ze af te schrikken. Misschien zijn ze al onderweg. Hoe lang nog tot de zon opgaat? Uh, zes of zeven minuten. Laten we dat nu aan boord gaan. Als ze hier een schotel zien hangen, blazen ze de hele boel af. Als wij al binnen zitten, beseffen ze dat misschien niet. Breng ons zo dicht mogelijk bij de deur, Cassia. Ja. Oeh, oeh dat is een lange val naar beneden. Zeg. Oeh. Ik open de luchtsluis. Mitch, jij als eerste. Hmm. Ga direct naar jullie lanceerstoelen. Ja, goed. Kom, Jim. Oké, okay, Jeff. Nu jij, Doc. Oké. Okay. Cassia? Nee, uh, ga jij maar eerst. Ik hou de schotel recht. Ik begrijp de besturing beter. Eh, uh, goed dan. Zo, ik ben er. Hier, geef me een hand. Hé, hey, voorzichtig. Je drijft weg. Cassia, kom terug. Nee, Jeff, ga naar huis. Wat? Ik ga niet mee. Maar dat heb je beloofd. Alleen om jou zo ver te krijgen dat je zou gaan. De pionier heeft je nodig. Drie is te weinig. Maar ik heb jou nodig. Kom aan boord, Cassia. Twee minuten. Daar komt de eerste Giro. Het schip maakt zich klaar om te vertrekken. Nou, kom je aan boord nu je nog kunt? Weet je nog dat ik je vertelde hoe oud ik was? Wat interessant bij dat nou hoe oud je bent? 38 Trimossiaanse jaren zijn 54 Aardse jaren, zei je. Wat heeft dat hiermee te maken? Je had het meer eens. jaren zijn veel, veel langer dan Aardse jaren. Hoe weet je dat nou? Dat heb ik uitgezocht aan de hand van wat je mij over de planeet verteld hebt: de sterrenbeelden. Waarom denk je dat jullie altijd zo'n honger hebben en zo moe zijn? Ik keer per dag. Je lichamen draaien over. Dat is de tweede, Giro. Als je nu niet komt, zijn we voor altijd van elkaar gescheiden. Jeff, volgens de juiste berekeningen ben ik in aardse jaren nu 152 jaar oud. Mijn god, dat geloof ik niet. Dat kan ik niet geloven. Nee, jeugd voelt tijd zo draait niet lang op deze planeet ben. Nee. Begrijp u nu waarom ik niet met je mee kan gaan? Zes Jeff, kom nou toch, jongen. Het is bijna tijd. Nee, wacht. Kasia, kom terug. Ik hou van je hart zal bij je zijn. Draag mijn halsketting voor altijd. Doe nooit af. Mijn maar kijk, daar komt de schotel aan. Wat komt die doen? De zoutenrianen gedaan. Ze zullen je zien. Dat weet ik. Wat zal er met je gebeuren? Jij hebt ons geholpen te ontsnappen. Ik zal worden verbannen! Waar ga je dan heen? Ik zal me aansluiten bij de zoutenrianen. Misschien vind ik daar mijn vader en moeder terug. Dichting. Kasia, kom toch met mij mee. Chef Jeff, schiet nou toch op. Ik sluit de deur. Nee, Mits, niet doen. Ik hou van je, Jeff. Ik zou graag met je meegaan. 20 seconden. Ik ben niet helemaal zoals ik ben. Jong, en verliefd. niet helemaal Chef schiet nou toch nee. eindelijk eens op. Nee, nee snel wil dat. Ja, ga zitten. Ik wil dat Nee, ja, nee, wil dat nee, 9, nee Niks 8, te maken. Vlug, vlug, vlug, vlug. Zes. Vijf. Ah. Is hij oké? Okay? Drie. Twee. Ja, 2, ja hij is oké. Okay. Eén, start. Uh, we hebben nog niet eens de juiste snelheid bereikt. Dan vallen we terug naar het oppervlak. Jeff, hoe je dat? Ja, ik hoor het. Hallo, pionier. Dit is Talia. Kunt u mij horen? Niemand geeft antwoord. Hallo. Talia roept u. Hallo, pionier. Als er iemand aan boord is... dan is het in uw eigen belang om dat te bevestigen... Dan luister nu goed. Deze experimentele vlucht zal doorgaan zoals gepland. We zullen jullie volgens de planning naar Netva sturen, ons eigen gestrande schip terugbrengen en jullie op Netva achterlaten waar jullie aan jezelf zijn overgeleverd. We geven jullie vijf minuten om te antwoorden. Als die om zijn en we hebben geen antwoord gekregen, gaan we ervan uit dat er niemand aan boord is en continueren de vlucht zoals gepland. Zouden ze weten dat we aan boord zijn? Geen idee. Er vloog een schotel over om de Soterianen te verjagen. Ze moeten Cassia's schotel vlak bij de deur hebben zien hangen. Maar misschien hebben ze jou en Mitch niet gezien. Misschien niet. Cassia zou ons nooit verraden. Schakel over op de handmatige besturing. Alles circuits. Monitor aan. En nu? Wachten. Op wat? Op het moment dat ze hun experiment voortzetten... En zoals daar net vaststuren, we zullen de verhoging van onze snelheid voelen. Precies op dat moment schakelen we over en zetten de motoren op volle kracht aan. Net zoals toen we van Mars vertrokken. Juist. Laten we hopen dat wat er toen gebeurde, nu weer gebeurt. Oké. Okay. Blijf stil liggen allemaal. Houd de snelheidsmeters in de gaten. En hou je klaar om op het juiste moment vol door te starten. <middels> Die begint al heel klein te worden. Snelheid, Mitch? Bijna niks. Nog even, het is nul en dan vallen we weer terug. Hoi je, Sap. Het kan nu ieder moment gebeuren. 1. Eén. Twee. Daar gaan we. Oh. He. He? Wat is er gebeurd? He. Ja, het. He. Hetzelfde als er toen ook gebeurde. Ik ben Westen geweest. Ja. ja. Jimmy? Ja, oké, okay, maar. Dan ook maar net oké. Okay. Nou, met. Uh... Met mij gaat het wel, Jeff? Oeh. Uh, laten we uh. eens op de monitor kijken. Die staat nog aan. Is het Tribos of de Aarde? We zijn nog te ver weg om dat nu al te kunnen zeggen. Mm -hmm. We zijn al een heel eind gekomen. Miljoenen kilometers, hoop ik. Oh nee. Wat is er? De aard of Tribos? welke van de twee dan ook. We rijden zich van weg. We laten hem achter ons. Ja, nou je het zegt. We moeten de pionier omdraaien en onmiddellijk terugkeren. Klaar om de hulpmotoren te starten? Nu. 180 graden. 179, 78. 87... 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wenteling compleet, 180 graden. Start bij de motorweg. Nu. Nou, wat denken jullie ervan? Het lijkt me nogal duidelijk, hè? Kaal en roze. Nee, Jimmy. Zilver en blauw. Ben je kleurenblind? Nee hoor, het, het is de aarde. Hoe, hoe ver weg nog? Over nou, voor, voor twee dagen zullen we langzaam al bekende thuis kunnen onderscheiden. Het is ons gelukt! We zijn door de tijdsbarrière gekomen. Uh. Ja. Ah, ja. <laughs> ik had die gezichten van de Talianen wel eens willen zien. toen dat ene schip terugkeerde van Netva. in plaats van dat van ons. <laughs> ja. Ja, ja, ja, Mannen, dat ja. is niet van belang. Ga naar de radio, roep de controle op en vraag naar onze juiste snelheid, positie en landingsprocedure. Wat zullen ze verrast zijn om iets van ons te horen na 18 maanden? Is het zo lang geweest? Uh, denk ik toch wel. Het kan wat langer zijn, afhankelijk van de exacte lengte van een tribosiaans jaar. Hallo controle, de pionier roept u. We kijken er naar uit om iets van u te horen. Antwoord alstublieft. Het Wat is er? Die halsketting, dat medaillon dat ik van Cassia kreeg. Is weg. Weet je zeker dat je het op had toen je aan boord kwam? Absoluut zeker. Nou, het, het kan niet ver weg zijn. We zullen het wel vinden. Hallo controle, hallo controle. De pionier roept u. We zouden graag bericht van u ontvangen. Antwoord alstublieft. We hebben overal gezocht, maar er is geen spoor van te bekennen. Ik had het toch echt om toen je me naar binnen sleepte. Het kan toch niet zomaar verdwenen zijn. Ik denk het toch wel, hè? Huh? Dat medaillon behoorde net als Cassia bij een andere eeuw. Een andere tijd. Het kan niet bestaan in onze tijd. We hebben het achtergelaten aan de andere kant van de tijdszorgen. Dat volg ik niet. Kijk, toen we door de tijdsbarrière braken... Ja? gingen we voorwaarts, niet zijwaarts. We reisden wel door de tijd. En niet alleen maar door de ruimte... wat de Italianen dachten dat we gedaan hadden. Ah. En hoe ver dan? Heel ver de toekomst in. Naar een tijd waarin die van ons zo lang geleden was... dat zij het bestaan ervan al helemaal vergeten waren. En het medaillon dat nooit bestaan heeft in onze tijd... verdween op het moment dat wij naar onze tijd terugkeerden. Dat lijkt er wel op, ja. En hoe zit het met jouw bodemvondst... die jij gevonden hebt bij die archeologische opgaving? Nou, hier is hij. In levende lijven. Maar waarom is die dan niet verdwenen? Omdat die al op aarde is vanaf het begin van de geschiedenis. Het heeft miljoenen jaren in de grond begraven gelegen... tot ik het opgroef. Het is net zo goed een deel van onze tijd als wij dat zelf zijn. Evenals dat het een deel is van de tijd... van meer dan duizend mensenlevens daarvoor... en duizenden jaren daarna. Het is het enige aan boord van dit vaartuig dat behoort tot het verleden en de toekomst. Dus we zijn niet naar een ander zonnestelsel gereisd? Nee, Mitch. We zijn in hetzelfde gebleven dat van ons. En Tribos was de aarde. Wat anders. Dan was alles wat Cassia zei dus waar. Over de lengte van de dagen en haar leeftijd en zo. Hoe lang was een Tribosiaanse dag? Nou, volgens haar viermaal de lengte van die van een aardse... Hmm. dan zou mijn schatting dat we ongeveer 18 maanden op dat planeet zijn geweest... dus eigenlijk zes jaar moeten zijn. Dus daarom was ik steeds zo moe. Waarom heb je ons dat niet gezegd, chef? Ik kon het niet geloven. Net als zoveel op die planeet. Nog in geen miljoen jaar zou ik geloofd hebben dat het de aarde was. Ja, nu dus wel? Hm? Ja. Ik begin ervan overtuigd te raken, ja. Zeer sterk zelfs. Nu begrijp ik wat die kerel bedoelde toen die zei dat ik mijn eigen voorouder was. Welke kerel? Een souteriaan die ik tegenkwam in de recycle-installatie. Misschien was dat wel de vader van Cassia. Ja, en? Nou, die vertelde me dat de pionier ons bij de testvlucht terug naar de aarde moest brengen en dat we ervoor moesten zorgen dat we allemaal aan boord waren... en dat hij en zijn vrienden ons zouden komen uitzwaaien. Hij moet tijdens de lancering in die menigte hebben gestaan. Waarom heb je dit ons niet allemaal verteld? Ja, maar Jeff, het, het, het was allemaal zo fantastisch. Dat, ik kon het zelf niet geloven. Ik dacht dat het maar een droom was. En hoe zit dat dan met dat jij je eigen voorouder zou zijn? Nou... Dat was toen hij me vertelde over de catastrofe. Wat is daar dan mee? Uh, hij zei dat alle problemen op Tribos door de catastrofe komen... en dat wanneer we zouden terugkomen op de aarde... dat we dan het tijdsverloop van de geschiedenis zouden veranderen... en de catastrofe daarmee zouden kunnen voorkomen. Als we wisten wat dat was. Duidelijk een soort van massale explosie... En je hebt er niet veel fantasie voor nodig om te kunnen raden wat dat dan is. Hmm. Nee, het heeft het leven bijna totaal uitgeroeid. De omwentelingshoek van de aarde gewijzigd, klimaat veranderd en ervoor gezorgd dat de atmosfeer weglekte in de ruimte. Als we terug zijn op aarde, moeten we dit bekendmaken. De aarde op de hoogte brengen en dan maar hopen dat het voldoende waarschuwing is. In het verloop van tijd in geschiedenis veranderen. Precies. Nou, het. Per... Dan, dan zit me toch wel iets dwars. Wat dan? Kijk, als we de koers van tijd en geschiedenis zouden kunnen wijzigen... door de catastrofe te voorkomen. Ja? Betekent dat dan niet dat alles, of in ieder geval het meeste... van wat we de afgelopen zes aardse jaren hebben gezien... dat dat gewoon niet gebeurd is? Dat is heel waarschijnlijk, ja. Oh, dat is wel jammer. Hoezo? Nou, ik begon net aan het idee te wennen dat terwijl wij in onze tijd leven, dat Cassia en de Sauterianen in hun eigen tijd leven, ver weg in de toekomst. Hoogwaarschijnlijk. Maar als we het verloop van de tijd in de geschiedenis veranderen... is het dan niet mogelijk dat Cassia en de rest van hen... dat die nooit geboren zullen worden? Waar staat het er mee, Jamie? Binnen 24 uur zouden we moeten gaan landen. En jij kunt nog steeds de controle niet bereiken. Ik, ik ben al 48 uur aan het proberen. Ik snap er niks van. Ze moeten hun frequentie hebben veranderd. En ons hier laten stranden zonder contact? Misschien werkt de radio wel niet goed. O, oh, jawel. Die heb ik al twee keer gecontroleerd. Maar goed, ik zal het blijven proberen. Hallo, controle. Hallo, controle. De pionier roept u. Ontvangt u mij. Hé, hey. wacht eens even. Ik neem aan dat die lui op toch wel wisten wat ze deden. Hoezo? Nou, of ze ons wel terugstuurden naar de juiste tijd. Stel je nou voor dat ze ernaast zaten. Dan was het maar een heel klein beetje. Honderd jaar te vroeg, 50 jaar te laat, of zoiets. Dat zou de boel voor ons wel heel vervelend kunnen maken. Vlucht 127, Sydney-Londen. Klaar voor landingsprocedure. Kijk eens, Jimmy. Je wordt op je wenken bediend. Hallo, controle. Hallo, controle.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 Verbannen. Dit was het vierde en laatste deel van De Terugkeer van Mars. Een ruimtevaarthoorspel uit de serie Sprong in het heelal... geschreven door Charles Chilton en vertaald door Guy Sweens. De rolverdeling... Jeff Morgan, Hein Boelen... Steve Mitchell, Giel de Kruijf... Jimmy Barnett, Jack Mulder... Dr. Matthews, Hero Muller... Cassia, Paula-Major... Thalia-controle, Vivian Boelen landingscontrole Londen, Leontine van Ooy en vlucht 127, Peter Schrama. Geluidseffecten Leon Povel, André Dubois, Ad van der Ven, Guy Sweens en Gerard Leo. Met dank aan beeld en geluid in Hilversum. Opname en montage Guy Sweens, adviezen Leon Povel, productie en regie Winfried Povel.